Appartementen? Ik wil een appartement ja. Mooi. Ik 12 appartementen 12? Ik koop van 2 miljoen. Ik koop van 2 miljoen. Ja. Oh, dat zijn grote appartementen dan hè? Ja, dat hoor. Maar dat deel is nog wel als je, of niet? Ja, dat is nog wel. Als je ja, klopt, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Klopt, ja, ja, ja. Gaat het goed? Nou, nee, wij, wij moeten nu beginnen. Ja. Dus, dus, uh, ik ben vandaag begonnen, dus met mensen zijn niet begonnen. Ja, dat ook